Dit is Lietelot Thomassen met het NOS Journaal. Het ging me op omdat de waterstand te laag is. Het ponton waarop de brug steunt moet precies op de goede hoogte liggen. En dat is nog niet zo, meldt ProRail. De waterstand in het Amsterdam Rijnkanaal moet worden verhoogd. Dat duurt een paar uur. En daarom is de scheepvaart in het kanaal tot acht uur vanavond gestremd. De Zimbabwaanse legertop praat vanochtend opnieuw met president Mugabe over zijn aftreden. De verwachting is dat hij aan de kant wordt gezet. Vijf dagen nadat het leger de macht heeft gegrepen in het Afrikaanse land en Mugabe onder huisarrest heeft geplaatst. De hoogste militairen en Mugabe spraken elkaar vrijdag ook al, maar dat liep op niets uit. In het centrum van Groningen woedt een grote brand in het dak van een hoekpand. Omliggende woningen zijn ontruimd en bewoners worden in de buurt opgevangen. De Groningse brandweer gebruikt hoogwerkers om de brand te kunnen blussen... en krijgt hulp van de brandweer uit harem. Over de oorzaak is nog niets bekend. Filmproducent Harvey Weinstein had een geheime lijst met 91 mensen... die hij liet schaduwen om te voorkomen dat ze naar buiten zouden treden... over zijn seksuele uitspattingen. Op de lijst staan onder meer acteurs, publicisten en geldschieters. Zij zouden iets hebben geweten van zijn seksuele intimidatie en misbruik. De Britse krant The Guardian meldt dat ze in de gaten werden gehouden... door een team van detectives en advocaten. Mogelijk werd hun een geheimhoudingsovereenkomst en schikking aangeboden. Het weer, buien en zon wisselen elkaar af. Aan zee en op de wadden staat eerst nog een harde tot stormachtige wind. En het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. The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 Twee uur van uh, CFM Jazz. Mijn naam is Alko Beving en we draaien jazzmuziek natuurlijk. We hebben al één uur op zitten met een gevarieerd pakket. En de, ook een tweede uur biedt weer de nodige variatie, zou ik zeggen. Uh, Stanley Kenton, uh, daar begonnen we mee. Uh, was niet alleen, hij was niet alleen een voortreffelijk bandleider en een briljant arrangeur. Maar ook een geweldige leraar. Uh, die, hij, uh, uh, die Hij heeft in uh, allerlei jazz clinics, universitaire jazzclinics in 1959 opgezet. Uh, de, dat is de blijvende eigen nalatenschap van Stan zoals hij door velen genoemd werd. Uh, ze hebben echt een uh, grootheid van hem gemaakt. Ooit dreigde hij uit de muziek te stappen om psychiater te worden. Het is dan ook niet verrassend dat Kent toen vooral een soort yes speelde die tot nadenken stemt. Jarenlang leidde hij de populairste big bands ter wereld. En dit was een proefje ervan. Uh, als we dan toch in de oude doos bezig zijn, kom ik ook bij een fenomeen. En die heet Raymond Scott. En dit is de Raymond Scott Quintet, luister maar. Once again, your hit parade presents the Raymond Scott Quintet in another of its unique rhythm specialties. This time, it's a fantasy of the South Pole, The Penguin. Raymond Scott was niet alleen een jazzpianist... waarvan in de jaren 50 en 60 talloze albums verschenen zijn... maar hij is ook vaak te horen op cartoons van Bugs Bunny bijvoorbeeld. Hij was vooral uitvinder van elektronische muziekinstrumenten. Uh, ja, omdat hij bepaalde geluiden in zijn hoofd had... die hij niet met bestaande instrumenten kon voortbrengen... ging hij zelf aan het knutselen. Uh, onlangs is er een, uh, ja, een 2-cd-box uitgekomen van hem... Three Willow Park, Raymond Scott... Maar het is ook een mooie cd van het Metropole Orkest. Het uh, Metropole Orquest plays uh, Raymond Scott. En daar ga ik ook een nummer van draaien. Even kijken waar ik die heb. Chrome heet die. Uh, Two young lads in a saxophone school. Ja, als je dit melodietje hoort, dan, uh, dan zie je het gewoon gebeuren. Scot, Metropole Leuk. Leuk. CD trouwens. Wat ook een hele vrije CD is, dat is de serie The Late Night Tales Bad, Bad Not Good. Is, eh, brengen die uit, dat is natuurlijk een bekende groep. Maar die maken ook een soort verzamelaars en daar staat mooie muziek op. En deze laatste Bad, Bad Not Good uit 2017 bevat werk van Esther Phillips. Luister, en Huiver. days ago, but no one seems to know I'm gone, home is where the hatred is, home is filled with pain, and it may not be such a bad idea if another never went home. it, quit it, Lord, but did you ever try to turn your sick soul inside out? is where I live inside white powder dreams Home was once an empty vacuum that's filled now with my silent screams Home is where the needle Never went home with it, Lord, but did you ever try to turn your sex soul inside out so that the world Esther Phillips, Homers Where the Hatred Is. Ja, prachtig. Wat een stem, wat een stem. Daar hoor je toch veel van. Dat gaat merg en been, zou ik bijna zeggen. Uh, wat, ja, wat, wat, wat, een ander niveau, zou ik zeggen: Champion Fulton en Scott Hamilton. Die kennen we natuurlijk wel, Scott Hamilton, die het ooit in de krocht gestaan heeft. Waar heeft hij niet gestaan, zou ik bijna zeggen. Eens even kijken, die hebben een cd uitgebracht: The Things We Do Last Summer. Uh, Champion speelt piano. En Scott natuurlijk op de bekende sax. The things we did last summer. <coughs> Fulton en Scott Hamilton met een bekende, ja, eigen sound zou ik bijna zeggen. Uh, misschien ken je ze, misschien ken je ze niet. Als ik zeg Lost Fingers, de Lost Fingers. Nou, wat gaat er dan een lampje bij branden of misschien nog niet. Ze zijn nog niet zo heel bekend in Nederland. Het is in ieder geval Gypsy Jazz. Ze komen uit uh, Quebec en ze uh, bestaan uit Alex Morissette. Brian Maiden Mikhailov, Christian Roberts en uh, Valerie Emmett op uh, zingt Francis Rieu Gitaar. En zij speelt eigenlijk heel veel popmuziek. En dat doen ze op hun uh, Gypsy-stijl. En ik heb lang moeten kiezen, maar uiteindelijk voor deze gekozen. Bekend nummers. Dus even kijken waar ik ze had neergezet. Deze. Je kent het allemaal. Fingers. Uh, hun naam is eigenlijk geïnspireerd... op de, ja, de, de jazzgitarist Django Reinhardt... die eigenlijk twee vingers verloren heeft bij... ten gevolg van brand, dacht ik. De Lost Fingers. Van hun cd'tje... Wonders of the World, cd uit 2014. Als ik in december aan het beuren ben, zou ik ook iets draaien van... ze hebben ook een kerstcd gemaakt in 2016... en mogelijk zou ik daar dan iets van draaien. Maar als het over Venus gaat... dan moet je natuurlijk meteen aan Mariska Veres denken. En Mariska Veres heeft ook uh, jazzmuziek gemaakt. Ze heeft op een gegeven moment muziek gespeeld... Met een, uh, ja, een combinatie. Shocking, Maris Cavieres en Shocking Jess Quinter. Uh, dat, dat is aardig. Ik dacht 1994, 1997, iets in die orde. Dit is een nummertje van de, uh, somebody to love. Jefferson Airplane, dacht ik. treat your Mariska Veres en uh, de Shocking Jazz Quinter. Uh, dat cd'tje wat ik het over had is Shocking You. En daar staan allemaal jazznummers op. Nou, eigenlijk popnummers, maar jazzy gespeeld. 1993 was het. Mariska Veres, ongeveer een hele tijd geleden overleden. Ik geloof ergens begin december 2006 of zo is ze overleden. En ze had nog maar een paar weken daarvoor gehoord dat ze kanker had. Dat hoor je toch wel vaak tegenwoordig. Mensen die drie weken horen en daarna drie weken overleden zijn. Verschrikkelijk. Mariska Veres. Ja, dan kom ik bij iemand die uh, ja, ook overleden is in het harnas, zou ik bijna zeggen. Lee Morgan. En ik zal daar iets over vertellen, want ik had zijn biografie gelezen. biografie. Uh, drie weken voor zijn dood, en dat praten we over, 28 januari... Uh, is hij nog een keer in een live-uitzending op televisie in het tv-programma Soul. Hij speelt aardig, maar volgens degene die de uitzending hebben gezien... Uh, liet de regisseur geregeld een jonge aantrekkelijke vrouw in het publiek zien. Dat is Lee Morgan, nieuwe vriendin. Achteraf misschien niet zo'n goed idee. De gebeurtenissen van zaterdagdag 19 februari 92 in de New Yorkse jazzclub Sluk zijn gereconstrueerd in een downbeat artikel januari 2007. Uh, het is vrijwel een letterlijke scène uit een film noir... waarin de hoofdrolspeler uit de sneeuw binnenkomt met zijn nieuwe vriendin... die aan de bar gaat zitten, terwijl hij op het podium gaat spelen. Waarna de deur van de nachtclub opengaat en de verstoten oudere geliefde opduikt... Na het beëindigen van de set ontstaat er een woordenwisseling... waarna de oudere vrouw de club verlaat. Om vervolgens na enige tijd weer terug te keren... naar hij haar weer op straat wil zetten. Waarop ze hem neerschiet. Door de sneeuw duurt het heel lang voor de ambulance komt. En als hij eindelijk in het Bellevue Hospital arriveert... is Lee Morgan overleden. Ja, een uh, grote naam ook uit de jazzmuziek. We zitten wel in de, het trieste hoekje. Maar ik heb wel een vrolijk nummer van Lee Morgan uitgezocht. Uh, Party Time. Lee Morgan. I'm <laughs> a zover Lee Morgan. Party Time. Van de CD-OLP, moet ik zeggen, 1967. The Procrastinator. Ook een hele goede CD van Lee Morgan. Een andere manier die op een... Uh, toch een nare manier aan het einde kwam is... Chet Baker. Eerst heb ik al Remember Chet gedraaid. En ik denk dat het nu al aardig is... om uit een film. De film uh, Flik Uwajou. Muziek gecomponeerd door Philip Zagde. Een nummer te draaien van Chet Baker. Wat hij ook zelf speelt... Tendres trompet en uh, nou, iedereen weet het raam van Hotel Prins Hendrik aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam blijft bij menig jazzliefhebber -jazz op het netvliegen staan natuurlijk. Uh, het is 1988 in de nacht van 12 op 13 mei viel trompetlegende Chet Baker uit het hotelraam van kamer 210. En dit is een ja, het is een, uh, een indringende melodie. Uh, Tendres trompet, Chet Baker. Als ik hem zo gauw vinden moet ik moest even kijken waar ik hem heb hoor. Ik heb hem, moet hem ergens hebben. Ja, ik heb hem gevonden... Chet Baker speelde zelf Tendris trompet uit de film Flique ou Vayu, Muziek van Philippe Ressagedet. Uh, nou, laten we maar naar iets vrolijks gaan. En dan kom ik bij uh, Stacey Kent, Amerikaanse jazzzangeres, heeft een nieuwe cd uitgebracht. I Know I Dream, de uh, orchestral sessions. Uh, net uitgekomen en uh, daarvan een nummertje Avec le temps. We hebben nog geen Frans gehad, dus dat kan. Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va On oublie le visage Et l'on oublie la voix Le cœur, quand ça bat plus C'est pas la peine d'aller chercher plus loin Faut laisser faire Et c'est très bien Avec le temps, va tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. L'autre qu'on devinait au détour d'un regard. Entre les mots, entre les lignes, et sous le phare d'un serment maquillé. Qui s'en va faire sa nuit Avec le temps Tout s'évanouit Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Les plus chouettes souvenirs, t'a une s'école à la galerie chaufouie dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait, pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait, du vent et des bijoux, pour qu'il en eût vendu son âme, pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait, comme traînent les chiens. Avec le temps. Tout va bien Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va On oublie les passions Et l'on oublie les voix Qui vous disaient tout bas Les mots des pauvres gens Rentre pas trop tard, surtout ne prends pas foi. Avec le temps, avec du temps, va tout s'en va. Et l'on se sent blanchi comme un cheval faubu. Et l'on se sent glacé dans un lit. En l'on se sent tu seul, peut-être, M'n peinards et l'on se sent floué Par les années perdues. Alors, vraiment, Avec le temps, on n'aime plus. Stacey Kent was dat. Uh, soms kun je erover verbazen dat iemand niet wereldberoemd is geworden. En dan heb ik het over een pianist. Phine Phineas Newborn. Uh, natuurlijk geen onbekende voor de echte jazzliefhebbers. Maar deze man is uh, uh, een virtuoos op de piano. Kijk, een Oscar Peterson. Uh, die is natuurlijk bekend geworden. Maar hij is niet zo bekend geworden. En, uh, maar hij heeft uh, bijvoorbeeld het nummer Cheryl. Is een fantastisch nummer. Uh, als je hoort hoe vingervlucht hij is en hoe hij kan spelen. Ik ga het gewoon starten. Cheryl. Het komt van de CD, A World of Piano. Phineas Newborn Jr. Onvoorstelbaar waar deze man te spelen. Phoenix Newton, het nummer Cheryl uit uh, uh, 1961... is de LP A World of Piano. Topklasse, grote klasse. En dat geldt natuurlijk ook voor Steely Dan... van hun fantastische cd uh, Coucho, het nummer Glamour Profession. Je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Eh, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco B. En eh, ja, we gaan er een mooie dag van maken. Ik heb begrepen dat er iets gaat gebeuren op het strand in Zandvoort. Hier zo direct om 12 uur. Mijn collega Willem is al binnengekomen. Die hier plaats gaat nemen. Om ja, volgens mij verslag te gaan doen. Van eh, de man met de rode jas. Die hier in Zandvoort gaat aankomen. Ik wens iedereen een hele fijne zondag toe. En ik zou zeggen tot de volgende keer. De laatste tonen van Stiliden.